Drie uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De korpschef van Noord-Nederland betreurt het dat er veel is misgegaan in Haren. Hij onderschrijft de conclusies en aanbevelingen... die de commissie Cohen in het rapport over de rellen in Haren heeft opgeschreven. De gebeurtenissen op 21 september vorig jaar... hebben volgens hem diep ingegrepen bij de politie. De belangrijkste reden is dat het onze taak is... om de bevolking veiligheid en bescherming te bieden. Daar zijn we op die avond... Tot onze spijt helaas niet in geslaagd. Wij hebben de inwoners van Haren niet geboden wat ze van ons mochten verwachten. En dat betreur ik ten diepste. Volgens de Korpschef heeft de politie een flinke inhaalslag te maken met sociale media. Venezuela maakt zich op voor het afscheid later vandaag van de overleden president Hugo Chávez. In de straten van Caracas zijn naar verwachting 2 miljoen mensen. Voor de plechtigheden zijn ook meer dan 30 wereldleiders uitgenodigd. Onder hen de Iraanse president Ahmadinejad, de Cubaanse president Castro, de Surinaamse president Boutersen en de meeste leiders uit de Latijns-Amerikaanse landen. Namens Nederland is minister van Staat Hans van den Broek aanwezig. Chavez ligt opgebaard in het Museum van de Revolutie. De pendeltrein tussen Roosendaal en Antwerpen moet ook na zondag blijven rijden. Daarvoor pleiten verschillende reizigersorganisaties. De spoorwegen zijn van plan om die treindienst op te heffen... omdat de Intercity tussen Den Haag en Brussel vanaf maandag vaker gaat rijden. De reizigersorganisatie Rover voorziet veel problemen voor Forenzen. De intercity gaat nog maar één keer per twee uur rijden. Wat dus nog niet een hele dienstregeling is. Daarbij, de pendeltrein, die rijdt nu tien keer per dag. En zonder de pendeltrein hebben we dus nog maar acht keer per dag een verbinding. Vooral ook omdat de eerste trein pas na negen in Antwerpen aankomt. Dus voor pendelaars die werken in België is het gewoon echt te laat. De reizigersorganisaties willen eigenlijk zo snel mogelijk een intercity tussen Amsterdam en Brussel die elk uur rijdt. Israël heeft gekwetst gereageerd op het voorstel van minister Timmermans. Die wil producten uit Israëlische nederzettingen niet langer het label Uit Israël geven. Volgens Israël zijn de nederzettingen hooguit omstreden, maar zeker niet onwettig. Uit de media valt op te maken dat Israël dit niet had verwacht van zo'n goede vriend als Nederland. Uit de nederzettingen komen onder andere groenten, fruit, olijfolie en cosmetische producten met zout uit de Dode Zee. Bij de Gelredoom in Arnhem is gisteravond een agent mishandeld... na de herdenking van Vitesse-icoon Theo Bos. De politie heeft daarvoor een man van 23 uit Westervoort aangehouden. De agent probeerde vechtende Vitesse-aanhangers uit elkaar te houden... maar werd daarbij zelf aangevallen. Toen zijn collega's hem wilden helpen... gingen andere Vitesse-aanhangers zich ermee bemoeien. De agent ligt in het ziekenhuis met mogelijk een gebroken kaak. En zojuist is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten dat de Nederlandse militairen in juli uit Kunduz vertrekken. De beslissing was al verwacht, net als het besluit om wel vier Nederlandse F-16's in Afghanistan te laten. Er was een mandaat voor de missie tot 2014, maar die periode wordt nu dus niet volgemaakt. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 5 in het zuiden... en soms het midden wat zon bij 12 tot 16 graden. Tegen avond vanuit het zuiden regen, morgen in het noorden overgaand in sneeuw of IJssel. Het wordt morgen plus 1 graad in Groningen en zo'n 11 graden in Limburg. Zondag ook in het zuiden wat kouder. Awb Verkeersinformatie. Er staat één file in het noorden van het land op de A7 Duitse grens richting Groningen tussen Vokschoi en Afrit Westerbroek 3 kilometer. Wat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? De rechte rijstrook is dicht. MKB'er of ZZP'er. De nationale tankpas is er voor iedere ondernemer. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl of bel nu 0800 6110. Vanavond in Flikke Maastricht.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 Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandt Pijn in Amsterdam. Is het verstandig om de wieleronde de Vuelta in Alkmaar te laten starten? Een debat zo direct. Justus van Oel die komt zijn excuses maken. En u kunt daarop reageren, als je dat wilt tenminste. Twitter ons, hashtag AvroVML. En je kunt ons ook bekijken als je naar de website gaat vrijdagmiddaglive.afro.nl De rubriek over Michael Bogert. Ja, deze week was er alweer een dopingzondaar uit het wielerpeloton... die zijn bekentenis deed voor de camera. Niet geheel onverwachts bekende ook wielerheld Michael Bogert... doping te hebben gebruikt. Hij gaf opening van zaken voor de camera van Studio Sport. Bij ons de Oostenrijkse artsen Stefan Matschiner uit Wenen... die Michael heeft geassisteerd bij zijn dopinggebruik. Hallo. Ja, meneer Matschiner, voor de record. Tot wanneer heeft Michael Bogert doping bij u afgenomen? Ja, hij heeft tot... Um, uh, uh, Augustus 2012, doping van mij gekocht. U zegt 2012? Wacht even, Markel heeft gefietst tot 2007. Daarna heeft hij alleen nog voor de nos gewerkt. <laughs> Heb jij wel eens zes uur lang in een klein presentatiehokje gezeten met Maat Smeets? Nee, hè? nee. Nou, dat hou je echt niet vol, hoor. zonder versterkende middelen. Superklein hokje. Zit je daar naast die de hunnebed en niet te vergeten het ego van meneer Hunnebed. Dan heeft een normaal mens echt wat nodig, hoor, ook Michael. Maar Mart Smeet doet sinds uh, 2009 geen live verslag meer van de oh, toer Oh, mijn God, toen werd het alleen maar erger. Toen heb ik de dosis moeten verdubbelen. Was meneer de Noorse trui eindelijk opgehoeperd, moest die arme Michael in het hokje met Herbert Dijkstra en Maarten Ducro. Ken je die van de nos, Herbert Dijkstra en Maarten Ducro? Ja, die ken ik. Mensch, als je daar zes uur mee samen in een hokje zit, heb je een bijna doodervaring. Wat een saaie lamschwanse. wie zeggen we, la saaie lullen. Ja, dat zijn toch gewaardeerde experts? Herbert Dijkstra en Maarten Ducro die zouden in Duitsland ontslagen worden wegens gebrek aan humor, mevrouw. Vergeleken met die en Knevel knevelen van de Brink. Stand-up comedians. Ik zeg het u, Michael is door een hel gegaan. Ja, toch even terug op de bekentenis van Michael ja. deze week bij de nos. Was die niet veel te laat? Ja, te laat? Het werd om zeven uur uitgezonden. Ik weet niet wat u laat vindt hier. Dat is de tijd van Sesamstraatse. Ik bedoel natuurlijk... Ik begrijp het. Ik mag maar een wits, een grapje. Een beetje lachen, ja... Mijn god, ben je soms familie van Herbert Dijkstra en Maarten de Kroof? <laughs> een beetje lach is belangrijk in het leven, mevrouw. Uh, laat ik het anders stellen. Probeerde Michael zijn naam nog te redden soms? Ja, natuurlijk. Mm, maar waarom dan? Nou ah, ja, ah. hij heeft ook nog een, een goede doelen foundation. Net als Lance Armstrong. En daar hoor je niemand over. Nou ja, niemand, behalve dan Michael Boogert zelf. Want zit het namelijk een goed op zijn website... dat hij één middag stoelen geschilderd heeft met kankerpatiëntjes. Hij denkt ook, ik loop niet voor de katsenvots... met al die honygienische kinderen te zeulen op mijn vrije middag. Uh, had Michael de doping echt nodig? Uh, nodig, no, no. Voor de doping had hij gewonnen... Uh, de ronde van Stiphout... de kloutenkoers van Schweighausen... en twee keer 10 euro op eindcijfer in de staatsloterij. <tied> En daarna, met mijn toverspul, etappenoverwinningen in de Tour de France. Tireno Adriatico, Ronde van Valencia, Nederlands kampioen. Ga zo maar door. Oh ja, en dankzij mij... Uh, ja, ja, ja, wat nog meer? Twee ontzettend lekkere blonde weven. Hier, Miss Nederland versierd. En een geile kunstgaalse uit sterren dansen op het ijs. Tjaka. Maar ja, lekker rommelen met Miss Nederland heeft niks met doping te maken. Mm, nou, dat dacht je maar. Dat waren weer heel andere middelen. Maar ik heb Michael beloofd niet over zijn kleine probleempje te praten. Of zoals ik het noemde, zijn slappe excuus. Nou, dat vind ik een beetje vervelend. Mijn ah, kleine je, mevrouw, mijn god, zien alle Nederlandse vrouwen zo? Een beetje lachen is belangrijk in het leven. Dat is Goed. Goed, dan laat ik het hierbij. Dank u. Dit, uh, viel dit interview u mee? Nou, als het nog langer had geduurd, had ik echt even moeten bijspuiten. <laughs> Oude sufkut. Kom op, lachen! Kom op, nou. Kees van Amstel, Marjan Luijf. Tijd voor debat. Twee mensen, zoals altijd, met verstand van zaken, achter katheders. We gaan over wielrennen, want Alkmaar wil de ronde van Spanje de Vuelta naar de stad halen in 2015. Maar is dat een goed idee? Peter de Baat, wethouder sport in Alkmaar, vindt we wel. Paul van Brugge van de Partij van de Arbeid in Alkmaar heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Allebei welkom, hier in de kroon. Eh, meneer de Baat, wielerliefhebber? Ja, wielerliefhebber, ja. Al jaren? Of, uh... Nou, kijk, wielenliefhebber in de zin van dat als het Tour de France aanstaat, dan, uh, dan zet ik hem op. En dan behoor ik tot een heel groot groep mensen, denk ik, in Nederland die dat doen. En dan leven we erg mee. En uh, dat geldt in 2015 hoop ik ook voor de Vuelta. Meneer Verbrugge? Nou, niet bijzonder. Maar ik vind sport, in het algemeen vind ik echt een leuk fenomeen... maar de topsport zoals die tegenwoordig bedreven wordt... kan me weinig bekoren. Maar dat is niet de reden dat u niet blij bent... eventueel met de komst van de Vuelta? Nee, dat is niet de reden waarom ik niet blij ben... Al okay. dat Alkmaar de Vuelta zou willen binnenhalen. Wat dat, wel, wat dat wel is, dat gaan we horen. We hebben de stelling als volgt geformuleerd. Het is goed voor Alkmaar om de Vuelta in 2015 te organiseren. Uh, Peter de Baat, de wethoudersport Alkmaar. Een halve minuut om uit te leggen waarom u het daarmee eens bent. Ja, graag. Kijk, de Vuelta uh, topsport... en het is een vorm van topsport die verbindt en die inspireert. En dat is uh, voor Alkmaar en de regio uh, belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Uh, dat wil ik instrueren aan de hand van het feit... dat Alkmaar zich als sportstad meer op de kaart wil zetten... Uh, en als economische uh, motor in de regio ook een, mo een motorische rol uh, wil vervullen. Kijk, uh, uh, het mag heel helder zijn... Dat, uh... Ja, dat is alweer om die halve minuut. Maar u krijgt zo direct nog ruim voldoende tijd om dit uh, verder toe te lichten. Paul Verbrugge, Partij van de Arbeid, ook 30 seconden. Nu even om te uitleggen waarom u niet voor bent dat uw vel daar komt. Nou, het lijkt alsof het een goed idee is om de vel daar naar Alkmaar te halen. Maar het evenement leunt zwaar op publieksgeld van gemeente en provincie. De kosten voor het evenement, die door sponsors zou moeten worden gedragen... dat, dat maakt me twijfelen of dat gaat lukken. Bedrijven die hebben het moeilijk in deze tijd. En als ze al geld hebben, dan zijn ze daar zuinig mee... als het gaat om sponsoren en uitgeven aan uh, dit soort evenementen. En dat Alkmaar zich hiermee op de kaart zet, is ook maar de vraag. Want je maakt deel uit van een groter geheel... waar je maar één van de vijf steden bent. Dat zover ook uw halve minuut. Peter De Baat, ja, het kost geld. En misschien wel te veel geld. Ja, het, het levert ook heel veel geld op. Het verdient altijd maar eraan, denk u? Nou, er zijn, er zijn uh, in Nederland hele goede ervaringen met de Vuelta in Assen... Uh, om daar eens op in te gaan. Uh, bijvoorbeeld de inwoners, uh, maar ook de deelnemers aan die Vuelta... die geven zo'n evenement, uh, zo'n stopsport-evenement... gemiddeld een dikke acht. Dus dat leidt tot heel veel tevredenheid... En ik denk dat daar ook onderdeel van is dat het een enorme economische spin-off uh, geeft. Dus bijvoorbeeld in Drenthe is toen de spin-off van de Vuelta meer dan 5 miljoen geweest. En dat is onder andere omdat één op de 5 bezoekers aan zo'n evenement... ook uh, in de provincie Drenthe en in dit geval zal het zijn in de regio Alkmaar... overnacht en alle bestedingen die daarbij hoort uh, ook uh, mee zal brengen. Paul Verbrugge, dat geld kan Alkmaar toch goed gebruiken? Ja, dat zou je denken. Waar het niet dat je er eerst behoorlijk in moet investeren... en als het gaat om het gemeenschapsgeld wat je daarvoor wil gebruiken, of het nou van de provincie is... of van uh, de stad Alkmaar. Het gaat om aanzienlijke bedragen. Als, ik kijk, als ik kijk naar de gemeenten die zich ondertussen kandidaat hebben gesteld... en ook een budget hebben vrijgemaakt... praat over een kwart miljoen voor een dag fietsen in, uh, de, met de start en finish in Alkmaar. Of de start of finish in Alkmaar. Als je er vijf miljoen mee verdient... Dat is maar de vraag of dat er echt zo is. Het barst van de aannames dat dat uh, daadwerkelijk zo is. En ik vind dat Alkmaar en de regio al op dit moment uh, heel veel uh, goed werk doet om de regio en de stad zelf in uh, uh, toeristische zin goed te promoten. En ook bedrijfsmatige zin goed te promoten. Daar hoeft hij voor altijd niet bij. Dan heb je zo'n fietsevenement, en zeker niet een fietsevenement... wat op dit moment in de kwade reuk staat... van datgene wat uh, de, de wielrenners in de afgelopen jaren hebben gebruikt. Uh, ja, daar is het niet echt het meest positieve element... waar je je als stad mee zou willen afficheren. Ja, meneer Baat, u zegt sport verbroedert. Hè? Dat heeft ook nog uh, laten we zeggen, een morele kant. maar ja... Dat toch lastig dat die wielersport tegenwoordig zo'n een kwaarddaglicht staat? Nou, misschien even terugkomen. Ik baseer me niet op aannames, maar gewoon op het uh, officiële onderzoek dat uh, door de evaluatie uh, door, de, door de provincie Drenthe is gedaan. Dus dat is toch wel uh, tamelijk goed onderbouwd, denk ik. Maar u heeft wel gelijk. Als je denkt vanuit kansen, dan liggen hier ook kansen om te werken aan het gemeenschapsgevoel of het stadsgevoel of het regiogevoel. In 2015. En dan met, daarnaartoe... met de wielersport die tegenwoordig zo onder de doping zucht? Ja, en, en, dat, dat, dat heb, en dat is ook een kans dus voor de wielersport. Want we weten allemaal, uh, u heeft er ook net over en straks ook nog... Uh, hoe dat op dit moment uh, enorm leidt onder het, uh, de dopingschandalen. We weten ook dat de wielersport daar allerlei programma's op heeft gezet om die sport uh, schoon te maken, laat ik het maar zo formuleren... dat er ook uh, in juni uh, een rapport daarover gaat uitkomen. Dat gaat door de oud-minister Zorgdrager uh, worden gedaan... in opdracht van de wielerunie. En uh, je moet dus ook zo'n sport, zoals ik dat gisteren ook ergens heb gezet... niet in het verdomhoekje zetten, maar je moet die sport ook een kans geven... om al die inspanningen die ze nu doen, en daar dan als kroon op het werk... in Nederland, in 2015, de Vuelta, en mag het alsjeblieft in ook in Alba zijn. Nou ja, Paul Verbrugge, dat is toch een, heel, een hele mooie doelstelling? Nee, dat is absoluut. Het klinklare onzin. Oh. Als je uh, zegt dat de sport via de Vuelta zichzelf kan bewijzen... als schone sport, dan had de sport dat ondertussen ook al lang kunnen doen. Want uh, de uh, uh, bekentenissen rond het gebruik van doping... en andere stimulerende middelen zijn niet van gisteren. Uh, dus de sport heeft daarin nog een groot zelfreinigend vermogen voor nodig... om daar te kunnen komen. En daarnaast komt dat de Vuelta op zich qua fenomeen... in Drenthe destijds, vijf jaar geleden... In, onder een ander economisch gesternte... misschien inderdaad wel de revenue heeft kunnen op die de heer de Baat in zijn uh, rapport aanhaalt... maar daar tegenover staat dat het huidige economische wind anders waait. Het is crisis. Dat klopt. En, en dan daarbovenop blijf ik het een vreemd fenomeen vinden... dat we de ronde uit Spanje laten starten in Nederland... en dat je hier vijf etappes ja. gaat verrijden van een fietstocht... die eigenlijk ten zuiden van de Pyreneeën thuis hoort. Dat is ook wel gek. Ja, nou ja, dat hoort bij het uh, wielrennen tegenwoordig. Uh, want, want, uh, en dat is denk ik toch ook wel heel erg mooi, dat Spanje... Uh, is natuurlijk wel in de stadsgeschiedenis van Alkmaar... Uh, ja, staat daar met een heel groot uitroepteken. 1573, het begin van de victorie, De victorie begint ja. in Alkmaar. U was blij met die Spanjaarden toen. En, en we Juist zijn niet. nog steeds... En, nee, en, en, dacht en, ik ook. Maar, maar, maar ze zijn in ons, zij zitten in de genen van ons stadsgevoel. Ja. En, en andersom zijn wij wellicht een voetnoot in de Spaanse geschiedenis... en daar kunnen we wat ja, aan doen. Ik denk het. Maar, maar toch even, want ja, over die, de, de, laten we zeggen... als u dan uh, wil verbroederen en al dat soort mooie zaken... Uh, nou ja, dan kiest u in dit geval voor de wielersport. Uh, uh, uh, en eerder heeft Alkmaar al een beetje slechte ervaring. Dacht ik, toch met een kickboksfestijn of zo? Nou, dat kickboksfestijn was niet in Alkmaar, maar oh. was in Horend. Maar ah, in de buurt heeft, nee, niet heeft, kwalijk. heeft dit college wel gezegd... van wij omarmen zeg maar professionele kickboksfestijnen... ondanks het feit dat er een kwade reuk aan zit... wegens de criminele omgeving waarin uh, dat soort professionele kickboksgala's uh, worden gehouden. Zijn het nou handige keuzes, meneer de Baat? Nou, kijk, euh, ja. Euh, <lacht> nou, we oh. gewoon ook geen doekjes omheen winden. Het is ook altijd zo dat een college in een, in, een, in een stad... zich ook altijd gesteund moet weten door de gemeenteraad in wat het doet. En in dit geval spreken we in beide gevallen... over een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. Uh, daar zijn zowel voor het kickboksgala als voor uh, een evenement als de Vuelta moties aangenomen... met zeer ruime meerderheden. De gemeenteraad wil dat. En de gemeenteraad dus wil dus ook graag dat wij Alkmaar en de regio... Dat is democratisch, uh, de meneer Verbrugge. Ja, dat klopt. Uh, er is door de gemeenteraad een motie aangenomen... om te onderzoeken. Uh, en dat was uh, zeg maar een, van een partij die wel vaker met luchtballontjes komt... om te onderzoeken of de Vuelta maar een interessant was voor. zou zijn. Ja, de meerderheid was voor om het te onderzoeken. Volgens wordt er nu weer 50.000 euro vrijgemaakt... om dat echt te gaan onderzoeken. Hè. Dus dat betekent dat mm -hmm. er nog echt een slag gemaakt moet worden... En, maar daarna komt de rekening, hè? dan, dan uh, komt pas bij de gemeenteraad... hebben wij er een kwart miljoen of misschien wel in garantstellingen veel meer geld voor over. Dan is dat, ja. En dan vraag ik me echt af uh, of je als uh, overheid met gemeenschapsgeld... voor dit soort evenementen zoveel geld moet vrijmaken... als je ziet dat je tegenwoordig in de voetbalsport als overheid... helemaal geen rol meer speelt in de professionele voetbalsport. Nee. Want die, die clubs moeten zichzelf bedrijven. Daar kan natuurlijk diezelfde gemeenteraad dan weer over beslissen. Uh, althans in ieder geval laten weten wat ze daarvoor vinden. Tot slot uh, aan u beiden, meneer De Baten. Om te beginnen zit er helemaal niets in de argumenten van meneer Verbrugge of toch wel iets? Nou, ik vind het, misschien mag ik daar iets over zeggen, uh, uh, in 2015 hebben wij ook een nieuwe gemeente, samen met uh, Schermer en samen met Graf de Rijp zitten we nu in een hele gemeente. Dat vind ik goed, traject. maar wil eigenlijk vooral weten of u vindt dat er en, helemaal niets of er toch wel denk, iets in zijn argumenten En ik, zit. ik denk dat die inwoners van die nieuwe gemeente ook heel gelukkig zullen zijn en best iets zullen vinden van de argumenten van de heer Verbrugge, maar dat zal dan toch waarschijnlijk met die dikke achter uiteindelijk worden, uh, voor de Vuelta, omdat wij ook heel graag met al die inwoners van die nieuwe gemeente aan die nieuwe ja, nee, dat is helder. Werken. Maar ik, het is mij nog niet helder of u vindt dat er nou iets in zijn argumenten zit. Ik vraag het even andersom aan nou. meneer Verbrugge. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer De Baat? Nou, dat rapport waar de heer De Baat over sprak, even dat er veronderstelde winsten zijn, die zou ik dan wel eens willen updaten naar de dag van vandaag. En dan met uh, de kennis van, van, van nu, hè. We hebben net uh, de heer Wellink gehoord over uh, de hele bankencrisis. De kennis van nu nog eens een keer dat rapport tegen het licht houden. Ja. En dan dat gesprek nog eens een keer aangaan over die winsten. We krijgen nog een reactie via de tweet. Apotheken in Alkmaar willen de nou ja, <laughs> dan <De> mag <Marcel, laughs> ik zelf een conclusie uittrekken. Ik dank u beiden voor dit debat. Sponsor. Peter ja. de Baat, Redhaven Sport, de verborgen van de Partij van de Arbeid in maar. Ja. Dan de prijswinnaars, heb ik die. Oh ja, die liggen hier ook allemaal. Want we hebben gezegd, als je de muziek van Licks Brains leuk vindt, laat het weten. Nou, daar is massaal op gereageerd. Uh, Sharon Groothedde, uh, Steven Walter, Edna McCloy, uh, Katarines Oosterhout, Hendry Veneman. Die kan ik alvast noemen. Veel complimenten voor jullie, voor de muziek, via de mail. Dus, uh, nou, we gaan er weer van genieten. Licks Brains. APPLAUS Superstrak, Rich and Brains met Bink. Dat zijn allemaal mensen die reageren, zoals iemand die wil de cd voor haar man... die 4000 kilometer per maand in een auto rijdt, dat het de pan uitvinkt, cetera. Allemaal van dat soort positieve reacties. En hij huicht, U hoort hem uitheigen, de muzikaal leider, de dirigent. Hij zit hier aan tafel, Rolf Delvers, welkom. Goedemd, ja. Is Dat dirigeren hoef je toch niet zo in te spannen? Of? Nou, kijk, Als je het niet uh, fysiek uh, overtuigt, dan gebeurt er niks bij dat, die gasten. Dan, dan krijg je ze niet mee? Nee, dan krijgen je ze echt niet mee. Dan denken ze, als jij er zo lui uh, een beetje ja. staat te zwaaien, dan doen wij het ook ze niet. Ze hebben een aantal keer gedacht dat het zonder mij hoor? Uh, en toen? Dat zijn de slechte optredens geweest. Lachen ze nu omdat het niet klopt, denk je? Of, nee, want in hun hart weten ze dat ze echt mij nodig hebben. Het <laughs> ja. zijn twintig mannen. Hoe, doe je, hoe hou je ze dan in toom eigenlijk? Hoe werkt dat? Ja, dat wordt vaak gevraagd, maar het is helemaal niet zo'n probleem. Je moet... Uh, ze houden eigenlijk... Uh, ik had het een keer over 50, 20 grijs, dat de zweep weer gehanteerd wordt. Dat is een porno we, uh, voor middelbare de, ja. vrouwen, Nou, toch? wij noemen het eigenlijk wel soms pornomuziek die we maken, maar ah, dan uh, met z'n achttiende. Wow. Maar de zweep kan best gehanteerd worden en het is een goed systeem. Ze vallen elkaar ook lastig als je niet komt opdagen. Dus ik heb altijd achttien man bij de repetitie. Net als James Brown, dat bij de eerste best verkeerde noot ze gewoon een hele zware boete moeten betalen? Er zijn, uh, kijk, het probleem bij deze jongens, dat ze een boete helemaal niet interessant vinden. Die zijn allemaal schatrijk. Ze, ze zijn gewoon welvarende jongelui, dus die, die zitten echt niet op moeten te wachten. Maar, maar, maar, maar, je, maar je kan ja. ze wel echt aanspreken op hun uh, commitment, en dat begrijpen ze goed. Dus Ze hebben er zelf voor gekozen. Want, want je verdient niks natuurlijk aan zo'n afgeslovel. Zijn, zijn jij wel. <lacht> Het verschil moeten eens. Ja. ja, wat serieus, want het lijkt me erg moeilijk om met zo'n orkest ja, te reizen. Dit is heel kostbaar en, en nauwelijks rendabel, toch, of niet? Ja, maar het is, de, kijk, het is deze jongens... Kijk, we repeteren bijvoorbeeld in de ruimte van een van de bedrijven van de, van de top van die, ja. dus En dan krijgen we ook gratis koffie. <laughs> ja, dus en het werkt allemaal heel goed. Ze, ze, komen, ze hebben er heel veel voor over. Ik heb er ook veel voor over. En dan krijg je eigenlijk een, een goede samensmelting van deze kwaliteit. Want het gaat goed met de jazz in Nederland? Nou, dat zou ik niet zeggen. Nee, Nee, nee is, uh, ik ken veel mensen die het echt lastig hebben. En uh, ja, weet je, als jazzmuzikant ben je gauw gedoemd om uh, te spelen in een cafeetje... voor rond de 40 euro, en dat is het dan. is jaar. heel moeilijk. En er, zijn, er verdwijnen heel veel podia natuurlijk. Ja. En ook met name in de jazz is dat heel gevoelig. En de oude jazzclubs zijn nog op één hand te tellen. Dus het is voor jullie ook moeilijk om aan, aan optredens te komen? Ja, dat nou, kijk, mijn optreden hebben gisteren met Thijs van gespeeld en we hebben met gasten. En dat, zeg maar, dat genereert dan weer ander werk. En zodoende moet je er hard aan werken. Maar als je dan in een club speelt waar bijvoorbeeld zelf de reclame ook niet op gang komt, ja, dan krijg je weer dat er weinig toeschouwers komen. En zodoende werkt het dan, versterkt het elkaar. Noem even het eerst volgende belangrijke leuke optreden dan. Dat is, uh, dat is, even kijken, moet ik even goed snel denken... dat is volgende week, 15 maart, in ja? een klein eilandje... een soort Schierland, Het Woud, 16 maart. Het Woud, en daar zitten een paar... Uh, ja, dan moet ik even voorzichtig zijn... een paar intelligente mensen, zeg maar. <laughs> ja. Die uh, zitten te wachten op zo. die smeek om deze big bent. Ja, en, en misschien ook nog wel ander publiek, begrijp ik. Ja. In Het Woud. Oké, okay, dan. Tot zover, dank. We gaan jullie zo direct nog uh, horen. Dank uh, voor dit moment. Graag gedaan. Van... Mijn excuses. Twee weken geleden zat ik hier opgewonden te snateren over schaliegas. Schaliegas is aardgas uit gesteente en schaliegas is hot. Door het piekende aanbod van schaliegas op de wereldmarkt is de gasprijs bijna gehalveerd. Maar nu komt het pijnlijke puntje. Ik beweerde hier ook dat schaliegas de wereld voor 100 jaar probleemloze energie zou leveren. Die wijsheid had ik niet van mezelf, ik ben geen geoloog. Het wonder van het schaligas had ik zelf ook uit de media. En toen, en toen kocht mijn vrouw voor mij een exemplaar van Le Monde Diplomatique. In die Franse krant stond een artikel over schaligas. Volgens Le Monde Diplomatique is schaligas oplichterij. En mijn probleem is nu... ik geloof dat artikel in Le Monde Diplomatique onvoorwaardelijk... Het is niet leuk om te moeten vertellen... maar vermoedelijk heb ik mij onbetaald laten misbruiken... door de schaligaslobby. Nogmaals, excuus. Het verzwegen probleem met schaligas is dit. Om het uit de grond te krijgen... moet je daar eerst iets anders in pompen. Geld. Talloos veel miljarden. Schaligas draait niet om energie, maar om geld. Nu nog gelooft vrijwel iedereen... dat de mogelijkheden eindeloos zijn... en iedereen wil investeren in schaligas. En daar gaat het om investeerders melken. En dus bestaat er een agressieve schaliegaslobby die zorgt dat u en ik alleen maar fantastische dingen horen. Onuitputtelijk, goedkoop, schoner dan kolen. Investeer nu in schaliegas. Maar als u naar Le Monde diplomatiek luistert... en niet naar de propagandagevoelige Justus van Oel... dan zit het met schaliegas zo. Het begon allemaal met een wonder. Iemand stak een pijp in een rots... en na allerlei dure trucjes kwam er aardgas naar boven. Maar wat niemand wilde vertellen is dit. Meestal loopt de opbrengst van een schaliegasput in hoog tempo terug. Dus wat doen die schaliegasmannen? Die lenen zo snel mogelijk een nieuw miljard en boren nieuwe schaliegasputten. Uit die nieuwe gaten komt weer veel gas naar boven een tijdje. Hoera, winst, hoera. Schaliegas, hoera. Investeert allen. Helaas, na een paar jaar gaan ook die nieuwe schaliegasputten weer pruttelen. Geeft niks, Schaliegas is hot, we lenen weer een miljard... en we boren gewoon nog meer peperdure gaten. Uitsluitend daarom blijft het schaliegas nu stromen. En blijft iedereen het sprookje geloven. Kijk, de gasprijzen dalen. Zie je wel hoeveel schaliegas er is? Hoera, investeert allen. Dat is volgens Le Monde diplomatiek dus de truc van schaliegas uitsluitend omdat er in steeds hoger tempo nieuwe miljarden de grond ingaan... blijft het gas stromen. De schaliegasmannen maken op hun oude putten al snel geen winst meer... en vullen het ene gat met het andere door steeds bij te lenen. Zo houden de banken en de schaliegaslobby het sprookje in leven... door voor iedere uitgeputte gasput niks meer snel een nieuwe put te slaan... die de eerste paar jaar wel winst maakt. Oplichterij, sprookjes verkopen, investeerders melken. Dat is wat schaliegas is, volgens Le Monde Diplomatiek. En ik geloof ze... Schaligas is de nieuwe tulpenbollenspeculatie, de nieuwe internetbubbel. En Wall Street en de banken staan te juichen. Maar natuurlijk, ze hebben ons alweer te pakken. Het goede nieuws is, de eerste paar jaar gaat dit vermoedelijk nog goed. Zolang iedereen gelooft in de onuitputtelijkheid van schaligas... blijven ook de miljarden stromen. Maar als de gasbubbel ploft, zal de klap immens zijn. Een energiecrisis plus een financiële crisis. Al dus Le Monde diplomatiek en ik geloof ze... Dus vergeet mijn column van twee weken terug snel. Sorry. Excuses van Justus van Oom. Het is half vier geweest. Het NOS Journaal, Ewart de Jong. Radio 1 Het NOS Journaal.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 De politiechef van Noord-Nederland betreurt het dat er veel is misgegaan in Haren. We hebben de inwoners niet geboden wat ze van ons mochten verwachten, zei politiechef Dros. Hij onderschrijft de conclusies en aanbevelingen die de commissie Cohen in het rapport over de rellen in Haren heeft opgeschreven. En na een diner in wat het beste restaurant ter wereld wordt genoemd, het Deense restaurant Noma, zijn 63 mensen ziek geworden. Ze bleken besmet te zijn met het norovirus, dat diarree en overgeven veroorzaakt. Ook vier personeelsleden zijn ziek geworden. Het restaurant heeft een waarschuwing gekregen omdat de hygiëne niet helemaal in orde was. Dat eh, is het nieuws op dit moment. Aan de Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat 25 kilometer file. De files die opvallen in het noorden van het land... staan op de A7 Duitse grens richting Groningen... tussen Vox, en Afrit westerbroek Drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Knopend Velsen. Drie kilometer, daar ligt een ijzeren plaat op de weg. Ook één rijstrook dicht. En bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland... voor Knopend Ketelplein. Twee kilometer, daar staat een auto stil. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mo. Goedemiddag. Welkom terug. Zo direct Frits Barend over sportieve hoogte- en dieptepunten. U kunt reageren, u kunt ons twitteren, hashtag Afro VML. U kunt ons bekijken via de website vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar eerst, want we hoorden het eerder ook in deze uitzending... Nederland is geschokt door rellen in haren... die ontstonden door een oproep via social media. Maar eigenlijk is dat allemaal nog... Peanuts, als je het vergelijkt met andere rampen die via internet zouden kunnen gebeuren. Als Nederland bijvoorbeeld in een cyberoorlog terechtkomt, dan gebeuren werkelijk de ergst denkbare rampen ooit. En zo'n scenario heeft niet echt alleen maar een hoog science fiction gehalte. Dat schrijft en zegt internetsocioloog Albert Benschop in zijn boek. Cyberoorlog, Slagveld, internet. Volgende week verschijnt het, nu al hier. Welkom, de ja, Benschop. Uh, Frits Barend natuurlijk, uh, naast hem. Frits, uh, heb jij enige voorstelling bij een cyberoorlog? Ik volg het wel eens, maar ik heb me er eigenlijk geen voorstelling bij. En het ik zo houden ook. Ja, is dat bij de meeste <laughs> mensen zo, meneer Benschop, denkt u? Ja, daar, daar denk je liever niet aan natuurlijk. Wie, wie wil er wel aan een oorlog, aan welke oorlog dan ook denken. Uh, zeker als dat hier in Nederland komt. Maar ja, toch valt u ons lastig met een boek erover. Ja, ja, ja. Om... Wa waarom? Nou, omdat we natuurlijk met z'n allen, uh, en, en niet alleen uh, persoonlijk in de zin van dat ze ook je creditcardgegevens kunnen stelen uit je, uit je mobieltje of uit je computer. Maar dat, dat we ook, ja, dat de hele Nederlandse samenleving gewoon zo ongelooflijk afhankelijk is geworden van, uh, uh, van het internet en van mobiele communicatie. Dat we daar ook ongemeen uh, kwetsbaar op geworden zijn. Nou ja, dat merken we natuurlijk inderdaad zo nu en dan. Dat hè? Merk je als, al als, als ja, als mensen precies. inderdaad hun creditcardgegevens gestolen worden, et cetera. Maar dat is nog geen cyberoorlog. Toch? Dat is nog geen cyberoorlog. Dus dat begint pas als daar dus echt grootschalige aanslagen plaatsvinden op de in infrastructuur. En we hebben, nou ja, vorig jaar zijn we nog geconfronteerd geweest met een enorm grote uh, spionagecampagne. Waarvan niet helemaal duidelijk is uit welke hoek het komt, maar het, het is er wel. China, dacht ik? Of? Uh, dat ja, dat, niet wordt, al, het dat wordt altijd heel ja. vaak uh, geroepen. Het is natuurlijk ook een, uh, een soort excuus om uh, gewoon het falen van je eigen beveiliging te. Uh, verdoezelen. Te verdoezelen. Maar, maar er is altijd zegt, iemand anders die het gedaan heeft. Het, het is geen science fiction. Uh, uh, nee. is, is het al aan de gang? Gebeurt het al? Is het, het, het gebeurt al gewoon alledaags. Ja, de stelling in mijn boek is ook van de cyberoorlog, die is gewoon aan de gang. Waar? En die worden op allerlei fronten Wanneer? uitgevochten. Nou, permanent. Dus uh, zeg maar ook in Nederland zijn er gigantisch grote spionagecampagnes. Uh, waarvan dat is, dat is kenmerkend voor de, voor de strijd in, uh, in cyberspace. Dat je nooit precies weet waar die vandaan komen. Maar daar vinden wel grootschalige aanvallen plaats. In de vorm van. van spionage, zoals gezegd. Maar uh, een door wie? zeer en, groot en, deel wat, van het. Bespioneren ze dan? Nou, bijna alles. Uh, en de laatste aanvallen waren. Ja, echt duizenden computers van bijna alle bedrijven in Nederland waren. Uh, daar was op ingebroken. Die waren en dus, dus met, op, En dat wilden ze aantonen hoe makkelijk het was om te laten zien dat je in kunt breken in die... Uh, ja, dat zijn goedbedoelende hackers. Ja, daar, zijn ook, daar is ook gigantisch veel informatie uh, gestolen... wat naar alle kanten door uh, verkocht wordt. Door criminelen en, in feite. Door, ja. door criminelen, maar daar zitten natuurlijk ook... daar zitten gewoon ook staten, nationale staten zitten daar tussen... Uh, dat is over en weer. Ik bedoel, dat gebeurt door de Amerikanen, dat gebeurt door de Israëliërs... dat gebeurt uh, een beetje ook door Nederland. We hebben dus ook een, een cyberafdeling uh, uh, bij het leger uh, en bij de inlichtingendienst. Wij doen ook mee. Uh, we doen daar dus gewoon We doen mee, dat soort dingen hard mee altijd, We doen dus ik. hard mee, zonder dat iemand precies weet ja. uh, wat dat is. Hoe en wat? Net als Rabo. Precies. Ja. Ik, hoor, ik hoor wel dat Israël er altijd het beste in is, of niet? Israël is daar zeer goed in, ja. ja en die hebben onder andere samen met... Uh, de Verenigde Staten hebben ze dus een paar jaar geleden een gigantische aanval gedaan op, op de uraniumcentrifuges in Iran. Iran ja. uh, en en dat, dat is ook eigenlijk het model waaraan we moeten denken. Dus, dus zeg maar die hele infrastructuur, dan heb ik het dus over de watervoorziening, elektriciteitsvoorziening, kerncentrales, uh, uh, dammen en dijken in Nederland. Uh, het ja, schetst, een computer gestuurd. U schetst, dat betekent dus ja? ook dat ze gewoon uh, dat erop ingebroken kan worden en dat daarmee dus kan worden. Je zou die dan kunnen laten doorbreken. Ja, ja, Precies, laten want even, u, u schetst, ook een doemscenario in het boek. Wat ja. er zou kunnen gebeuren als het echt misgaat in ons land. Uh, dan kunt u dat kort even beeldend voor ons neerzetten? Ja, ja dat is een, een, zeg maar een hypothetische constructie van stel nou, dat er dus een, een, een macht is, een nationale staat, die dus. Uh, op een of andere manier met Nederland wil afrekenen... of die je bepaalde eisen wil stellen. En stel nou dat daar uh, voldoende uh, intellect uh, zit... Uh, om, om datgene te doen wat op dit moment mogelijk is. Dus eigenlijk heb ik een scenario geschreven... wat, um, um, um, ja, ik heb daar niet zoveel bij gefantaseerd, moet ik zeggen. Ik heb gewoon nagegaan wat... Uh, uh, wat er op dit moment mogelijk is, wat er feitelijk al gebeurd is aan, aan aanvallen, aan sabotage, zoals ik dat dan noem. Vertel. En als je dat nou allemaal gewoon ja? eens op Nederland uh, toepast, hoe Nederland er dan uit uh, zou zien. En dat, ja, dat is een, een, een doemscenario wat erop neerkomt. Dat, dat, dat binnen enkele dagen dus Nederland dus echt volledig plat ligt. En, en eigenlijk alleen maar zich over kan geven aan diegene die zo'n actie. Uh, binnen enkele dagen plat, uh, want hoe wat gebeurt er dan? Um, dat begint waar het meestal mee begint. Dat is het manipuleren dus van de elektriciteitsvoorziening. Uh, uh, uh, de energievoorziening uh, valt uit. De energievoorziening. De stoplicht uh, op rood zetten. Uh, dat gaat vervolgens door naar het uh, verkeer en het vervoer. Uh, Schiphol uiteraard, volledig, uh, uh, volledig plat. En is daar geen verdedigings? Ik bedoel, zoals elk land wat bedreigd wordt aangevallen te worden... heeft een verdedigingslinie. Dan zal het wel een verdedigingslinie zijn... of iets dat als Schiphol aangevallen wordt door zo'n cyber dat er dan ook weer een verdediging is dat het meteen kan... We hebben ook een afdeling, zegt u, bij het leger. Ja, maar uh, kijk, wat we dus uh, bijvoorbeeld de afgelopen jaar gezien hebben... is dat er dus een gigantische aanval uh, plaatsvindt... dat die dus door de organisaties die daarvoor opgericht uh, zijn... zeg maar de waarschuwingen niet serieus worden genomen. Uh, dat er in eerste instantie zelfs ook van het ministerie van uh, Veiligheid en Justitie gezegd wordt... Uh, dat we het wel serieus zouden moeten nemen, maar dat er geen overheidsorganisatie is. Maar is de know-how know daar en de kennis bij die ministeries? Uh, <coughs> nee, ze zijn daar gewoon ontzettend nalatig in geweest en hebben dus, uh, hebben dus slechts enkele, enkele bedrijven gewoon gewaarschuwd voor het gevaar en voor de rest gewoon ontkend dat die aanval plaats zou vinden. Uh, terwijl in dit geval zelfs ook het ministerie van. Uh, uh, Veiligheid en justitie. En justitie. Uh, wat, wat, u was dat doemscenario aan het schetsen. U uh, zei uh, van de, de energie valt uit. Dat zegt u? Uh, daar was ook ingebroken. Oh, ja. ook daar was bij ook het ministerie. U, u, u, u was even gebleven bij de energiecentrales en het vervoer. Maar u gaat nog veel verder toch in dat scenario? Ja, ik, euh, ik, ik maak daar niet echt een heel dramatisch scenario voor. Dus nou, het, het, het ik zag het achter ken... elkaar en ik werd aardig ongerust. Dus wat ontbreekt er, nog? Ik, ik heb dus gekozen voor een aanvalsmodel... waarin het doel dus niet echt is om heel veel slachtoffers uh, nee. uh, te maken. Dus de meest gevaarlijke en dodelijke aanvallen... die worden nog niet uitgevoerd. Die worden als de dus plannen uitgevoerd. Dus het laten ploffen van de kerncentrale in... De, uh, in Borsele, het vergiftigen van, uh, van babyvoeding, uh, uh, uh, het manipuleren met medicijnen, dat heb ik allemaal nog tussen haakjes uh, gezet. Maar is uh, allemaal mogelijk via maar internet? Is in feite natuurlijk ook gewoon via het internet. Pa paardenvlees. paardenvlees. O, ja. Ja. Ja. <laughs> Misschien nog niet eens via internet. Maar hoe realistisch is dit? Uh, heel erg realistisch. Dus uh, um, eigenlijk zijn alle, alle trucs, alle technieken die ik beschrijf... die zijn al een keer uitgevoerd. Soms gewoon door amateurs, soms door professionals. En uh, de, de technieken en de methodes en, en, en, en de malware... Hè? dus de ja. software... Uh, waarmee je dat kan doen, die is over het algemeen heel vrij... op het internet uh, beschikbaar of kost maar een paar duizend Je kan het je zo gek niet voorstellen, Jan, of het moet dus denkbaar zijn. Ja. Dus dat ja. hele... Uh, ik vind, vind het echt schrikwekkend schrikwekkende doemscenario... inclusief dat het allereerste wat u aan het eind zegt... Hè, het laten ploffen van kerncentrales. dat kan gewoon... Binnenkort tijd zou het zich dat hier af kunnen spelen. Als je een vijand hebt die uh, zeg maar de wil daartoe heeft. Uh, en, en voldoende middelen daarop inzet. dan is dat dus mogelijk. En, en... dat is ook de waarschuwing zeg maar, in het boek. Dat is niet om uh, mensen schrik aan te jagen. maar gewoon te laten zien: van dit is wat er op dit moment gebeurt. en wat binnen de mogelijkheden ligt. Dus, dus doe, daar, doe daar wat aan. En wat, zoals Frits zegt, moeten wij dan doen om ons daar toch tegen te wapenen? Ja, dat is, een, dat is een hele lastige. Ik zou zeggen, het begin bij jezelf. Bij je allemaal zelf? Ja. Als je het hebt over wie dat moet doen, dan moet je eigenlijk altijd bij jezelf beginnen. Dus jezelf beter beschermen. Dat is dus lastig. Hoe kan nou. dat? Um, ik bedoel, ik heb zo'n beschermingsprogramma op mijn computer, maar is dat voldoende? Nee, dat is, dat is lang oh. niet. Dat is, dat Hoe is moet ik dus dat dan doen? Dat is niet voldoende. Um, uh, nou, dat betekent dus ook gewoon aan de, de, uh, verantwoord daarmee omgaan in de eerste plaats. Heel voorzichtig. Niet al te veel dingen vooral op je mobieltje uh, zetten. Omdat met name de mobiele... Die uh, smartphones. Uh, die zijn uh, notoire onveilig. Uh, daar zit eigenlijk geen enkele beveiliging Niet bankieren op. via die... Uh... Uh, uh, uh, ik haal het er zo af. Hm. Het geld uh, bedoelt u? Nou, Van je rekening? Uh, dat, dat zal ik dan niet <laughs> ik doen. Dacht maar, nou, ik dacht ook al, wat was het geld, geld vanochtend? Ja. Uh, het, het, is, het is tegenwoordig gewoon bijna kinderwerken. Maar u begon ermee, wij kunnen toch eigenlijk helemaal niet meer zonder het internet. Dus hoe, hoe kunnen wij dan voorzichtiger zijn? Nou, ook door, de, door natuurlijk gewoon een, een beleid te voeren... Uh, waarin niet alleen de overheid, maar ook particuliere organisaties... Uh, nou, bijvoorbeeld om te beginnen uh, veel duidelijker uh, melding maken... van wanneer het aan de gang is. Uh, het, meer openheid het, het in ieder geval. Het wordt ontzettend val. verzwegen. We weten meer dan de helft niet. En het, daar wordt altijd... Um, uh, Vergoeilijkend eigenlijk over uh, gepraat. Bedrijven, uh, uh, uh, en met name bijvoorbeeld banken, doen dat niet graag. Uh, graag omdat ze anders reclame een grote re ze. reputatiebreuk ja. hebben. Daarom schreef u dus dit boek. Cyberoorlog, slagveld, internet. Het komt ja. volgende week vrijdag uit. Ja. Dank tot zover. Internet socioloog Albert Benschop. U blijft nog even zitten. We gaan zo direct met Frits door okay. over de sport. Maar eerst weer muziek. Licks and Brains. Ja. Tell me that someday I'll be free. That I am the one that holds the key to become what I want to be and fulfill the dreams that I see. Need to live my life. I close my eyes. Tell me that. That the truth of what I see lies within the depths of me. You, live my life. you tell me I should live my life the way I want to. Instead of thinking about what could go wrong. You tell me that I should be afraid. Instead of wasting so much of my time. make me understand I don't live by my time. Zang en Hammond en het orkest Lixham met Live My Life. Sport met Vins. Hoofdredacteur van het blad Helden. Uh, en naast hem zit nog steeds Albert Benschop, internetsocioloog. Liefhebber van sport. Ja, zeker. Van? Uh, geen voetbal. Wiel, wielren oh, wielrennen ook. Nee, met, nee, met, nee zwemmen, maar, ja, zwemmen. Met nadruk geen voetbal. Ja, uh, ik kijk er wel naar, maar ik zie niet veel mee. Niet, niet een hekel eraan. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Okay. Goed, wielrennen. Uh, ook een beetje. Nou, ik ben het, bang dat Frits het daar namelijk erg ja, over dat gaat hebben. Ook, ja. Is er eigenlijk maar één top- en flop, Frits, of niet? Ja, je zou even toch, ik wil even nog stilstaan bij Jan Zwartkruis, die vannacht overleden is. Ja. Uh, Oud-bondscoach. En vroeger hadden we militaire dienstplicht. En toen hadden we het Nederlands militaire elftal. En hij was een zeer gedreven en zeer gewaardeerde coach... van het Nederlands militaire elftal. En heel veel latere internationals, Jan van Beveren, Piet Keizer. zijn ooit begonnen bij Jan Zwartkruis. En iedereen sprak altijd vol lof over hem. Hij was een beroepsmilitair. Maar een hele leuke man, die is van uh, overleden, 87 jaar. Jan Zwartkruis. Tot over het voetbal? Uh, tot zover het, <laughs> ja, tot zover het voetbal, ja. Dat is allemaal volledig het niet gevallen bij het wielrennen deze week. Vertel. Nou oh ja, het begon natuurlijk Michael Bogert, eh, die eh, onthuld heeft dat hij dus EPO en cortisone gebruikt heeft, bloedtransfusies. En eigenlijk was het geen nieuws meer na al die onthullingen in de NAC en de Volkskrant dat hij doping heeft gebruikt. En het gekke is, zo werkt nieuws dan, als iets zelf bekend is, het voorpagina nieuws. het groot nieuws. Ja. Nou, wat ik heel klein vond van zo'n grote krant: De Telegraaf kopte dinsdag exclusief. Terwijl. Michael, gewoon NRC Next, NRC, NOS ja. en de Telegraaf. Iedereen had een, een exclusief interview. Maar het je zo'n grote kant dat je het exclusief hebt. De interviews in NRC Next en Telegraaf waren ook identiek. Maar, maar vond jij voorpagina ook onterecht? Want, want er is natuurlijk wel. Nee, heel... nee, ik vond die onterecht. Maar okay. gek is, dus we wisten het allemaal. Ja. Uh, het was, we waren niet verrast. En toch is het nieuws dat hij het zelf zegt. Ja, dat, dat is, het, het is wel zo... een verschil toch? Of het over hem gezegd wordt of dat hij het ja, zelf nee, zo is, want mm. je bent niet, bedoel, je, Het nieuws dus. werknieuws. Je bent niet verrast. Of was je wel verrast? Nee, maar nee. ik vond het wel uh, opmerkelijk dat nee, hij het, het was zelf heel, uiteindelijk het was heel opmerkelijk. Eindelijk toegaf. En hij kon ook niet meer anders dan bekennen... Uh, met name naar wat de NSC vorige week geschreven had. Die rekening van die machiner. Wat ik over het zo'n verrader vind. Van de dopingdealer een, zeg maar. Een drugsdealer. Die is ook tot een maand veroordeeld. Dat zijn mensen die vertrouw ik niet. Maar ja goed. Ze zijn daar wel geweest die rabo -rijkers. Maar hij moest wel zeg je. Hij kon niet anders. Uh, en... Hij heeft, heeft dat stukje geschreven. Dat geloof ik ook wel. Of dat is ook waar. Dat vrijdag bij de training. Hij moest zijn zoontje trainen. Hij werd gebeld door zijn vrouw. Ex-vrouw. Kun je Mika mijn zoon trainen. En dan is hij heel actief. Maar hij is een heel actieve vader. Mm -hmm. Hij is gescheiden. Maar het jongetje is drie, drie dagen in de week bij hem. En uh, hij komt bij de training. En daar staat een ploegenootje. Zegt papa. Of Mike, Mika. Jouw vader heeft doping gebruikt. Nou. Dat kon hij nog wel hebben. Maar s'avonds. op de volgende ochtend zegt Mikai tegen Michael, papa, ik heb je wel verdedigd, want ik weet dat jij geen doping hebt gebruikt. Want jij hebt altijd tegen mij gezegd dat je geen doping hebt gebruikt. En ik geloof best dat ik heb. Heb je, aan je hem daarover gesproken? gesproken? Ja, ja, ja. En dat brak hem ook echt. Hij zei, ik kon nog wel hebben dat dat jongetje het zei, maar toen die mijn eigen zoon tegen mij zei, papa, ik weet dat jij niet liegt tegen mij. Hè? Toen heeft hij dus moeten zeggen, ja, ik heb wel doping gebruikt. En toen is hij na het gebroken, toen heeft hij ook met zijn uh, mentaal gebroken. Hij heeft ook tegen zijn adviseurs gezegd... laat ik het nu wel bekennen. Hij had het voorlopig niet willen doen. Dat komt ook. Hij zat in een rare situ situatie in december. Had hij misschien al willen bekennen. Toen hoorde hij dat zijn vader kanker kreeg. Hij moest vader worden. Dus hij had wel andere zorgen aan zijn hoofd. Maar goed... Blijkt... Maar dat, dat zoontje is heel erg vergelijkbaar met Lance Armstrong. Hè? Ja... ja dat zoontje is ver, Maar verder is Michael totaal niet vergelijkbaar met, met Lenz mens. Die vergelijking wordt graag getrokken. Nee, maar ik bedoel, dat is toch wel opmerkelijk... Want dat zoontje zal toch wel vaker gezegd ja, hebben: maar, papa, jij gebruikt geen doping. Hè? Ja, maar Lens was natuurlijk al wel verder. Je had het Uzana-rapport. Eh, die was al door zoveel mensen beschuldigd. En dat was Michael. Pas inderdaad sinds een maand of drie. Maar goed, dat, dat zoontje heeft inderdaad, dat kan de katalysator zijn. En ik geloof het beste dat het zo werkt hmm. in een gezin. Ja. Maar goed, zo is, dat is dus, uh, zoals die biecht gegaan. Dat is dan flop drie. Vind je dat. Hij vertelt heel veel niet, hè? Nee, maar ik, een verdachte hoeft niet alles te bekennen. Ik vind het een beetje overdreven van minister Schippers dat hij nu alles moet zeggen. Ik vind het ook wel moedig van hem. Hij verraadt dus geen collega's, hij verraadt geen artsen. Hij is ja in een soort complot betrokken geraakt en dat vind ik wel klasse van omdat je dan niet verraadt wie die niet wil verraden ik bedoel dat vind ik van die machiner toch wel verraad is toch iets heel walgelijks en wij willen nu dat hij gaat verraden Verraden is het meest verachtelijke wat er is in deze o, samenleving. Of gewoon als je werkelijk vindt dat er een einde gemaakt moet worden aan die doping dat je dan openheid van zaken dan geeft moet want al dan al die kan andere het. mensen zaken openheid geven Rasmus... Rasmus deed wel ja maar die heeft een ander belang die wil 5 miljoen euro hebben als Rasmus geen belang had gehad dat hij 5 miljoen euro had kunnen verdienen had hij het ook niet gedaan want Rasmus is natuurlijk ook een notoire leugenaar maar goed ze hebben dus allemaal Albert Benschop, is dit gevolgd? Ja, dat heb ik heel goed gevolgd. Terecht dat Boog het niet alles vertelt? Nou, ik, ik ben het uh, met Frits eens dat je... Ik bedoel, je hoeft niet je collega's te verraden. En dat, dat vind ik ook moreel gezien niet, uh, niet dat je dat moet doen. Maar ik vind dus wel dat hij dus had kunnen zeggen wanneer hij het wel en niet gebruikt heeft. Ja, hij had iets duidelijker uh, wel, precies kunnen zijn. Welke, welke over, met name welke, ja. welke grote overwinningen. Uh, ja. uh, daar had hij misschien kunnen zeggen. Dat had hij misschien kunnen zeggen, daar heb je gelijk uh, in. Maar goed, en, en dat, dat is uit andere Maar dat bewijst ook gedaan. weer dat hij toch overvallen is die maandag, zondagavond, maandag. Dat hij niet week overdacht heeft. Ja, dat hij ja, toch ja. vrij spontaan heeft Ik ga nu bekennen. Ja. Nou goed, hij heeft dus regels overtreden. Hij ja. is vals gepleegd. Hij had geen keus meer. Maar het gek is ook: ik heb altijd geleerd van. Ervaren wielrenners en ploegleiders... als een jongen van de amateurs naar de profs gaat... heeft hij drie jaar nodig om te wennen aan het profmilieu. Ze, de versnellingen zijn harder. Ze kunnen langer op een zware verzet rijden. Nu weet ik waarom. Doping. Die jongens hebben... en nu begrijp ik ook, als je de eerste drie jaar... ben je amateur, dan gebruik je geen doping. Dan word je prof en denk je... verrek, ik kan die jongens niet meer bijhouden. Ja. En dan na het tweede of derde jaar... komt er eens een ervaren renner die zegt... Ja, gebruik je doen, is. Moet je doping gebruiken. Nou, Michael stond voor die keus. Was een, een van de beste amateurs. Wordt prof. Rijdt geen teuk meer in een pakje nee, band. Nee, ik werd stond voor lul, af, zei hij letterlijk. Werd als een loser ja. bediedeld. En ik heb het ook in alle kranten... Ik bedoel, we hebben er zelf misschien ook al meegedaan. Alle kranten schreven, die Raoul-ploeg losers, verliezen altijd. Nou, dan kun je kiezen. En ik weet ook een heleboel renners, die hebben toen gekozen... Ik doe het niet, ik blijf een loser... Ja. Er waren veel talenten in die tijd, amateurs. Onder andere Frank van Dulmen, weet ik. Was een heel groot amateur. Kwam bij de profs niet mee. Toen kreeg hij ook de keuze. Zag hij om zich heen al die doop. Maar die deed het niet. Nou, daar hebben we nooit wat van gehoord. Nee. Nou ja, nou, dat is iets, wat dat betreft... heeft die keuzes wel gemaakt. Ja, precies. Uh, omdat maar is het niet deed. vooral toch, Frits, de ploegleiding? De mensen daarboven? Nee, boven. het is eerst bij het zelf. Eerst dit ja? zelf. En dan is ook die ploegleiding wel... die zegt, ik eis, ik eis resultaten die van je. Die doen nog steeds alsof ze van niks weten. Ja, maar dat is straks op. Okay. Goed, het was toen, ja, maar Jan Raas heeft ook wel eens gezegd... wat Rabo van mij eist, kunnen we niet waarmaken. Want dan moet ik ja nemen tot kan middelen, je ook zeggen, jongens, zeg helemaal, het ja. maar. Moet ik doping nemen en of niet? Tweede, en dan zeggen ze ook wel, de, dus de beste heeft toch gewonnen. Nee, nog steeds niet. Ik, ga, dus, ik raak er steeds meer van overtuigd dat de best gedrogeerde... de best geprepareerde gewonnen heeft. Als je nee. leest hoe Lance Armstrong het hele jaar door geprepareerd werd. En nogmaals, misschien was Michael het ook. Ik steek mijn handen voor niemand in het vuur. Maar dat ik denk heel doen, heel nee. dat de Nederlandse heel ze het toch niet durfden. Nee. En, en, die, en van, die verhalen van de directie van de Rabo, dat ze van niks wisten? Nou, daar kom ik straks even op. Oh. Ik wil even nog zeggen, van, ja? kijk Michael is ten onder gegaan aan zijn eigen Ambitie, dat hij toch niet kon hebben dat hij steeds als een loser werd afgespiegeld, afgeschreven. Afges de ambitie was zijn ploeg, die resultaten eiste, en het systeem om hem heen. Ja. En uh, ja, zoals elke wielrenner, dat heet dan, je wil op de foto staan, hij wilde op de foto staan. En wij wilden hem graag op de foto zien ook, hè, de media. Wij wilden het leuk, nou goed. Jij begrijpt dat je neemt het hem niet neemt ja, Dan kom ik bij die uh, de Piet Moerland, ja. de Rabo Topman. Die gaf ja. vorige week een uh, interview in de NAC... Twee pagina's. Nou weet ik bij dat soort interviews. Daar gaat een batterij PR-adviseurs overheen. Dat interview wordt, daar zit misschien ook een PR-adviseur bij, of een mediadeskundige. Dan schrijf je het interview, dan stuur je het op, dan gaan die PR-adviseurs naar het bekijken. Dus dat... Je hebt anderhalve minuut oh, nog. Oh jezus. Nou ja, wat ik. Oh, god, dat, dat heb ik te kort. wat ik wil zeggen is: die rabo topman die zegt. Dat hij nare smaak heeft overgehouden in de sponsoring. We voelen ons bekocht. Maar over die hele Libor-affaire, die hele rentemanipulatie... waarin die banken bij betrokken zijn... waardoor we die grote crisis nu in de wereld hebben... zegt hij, dat had anders gemoeten. Sterker zegt hij ook... Wij, en dan vraagt de NRC, waarom deed u mee in die fraude? Zegt hij, we hadden geen andere keus, want zo werkt het nu eenmaal. Michael Bogert had ook geen andere keus. Maar daar is hij door belazen. Daar voelt hij zich door belazen. Maak je punt, want je hebt maar, nog, nog maar heel weinig. Door de bankiers voelt hij zich niet belazend, maar door de wielrenners voelt hij zich wel belazen Bo, meneer Moerland, zoek andere PR-adviseurs. Want u gaat verschrikkelijk af met de, de kredietcrisis minder erg vinden dan de dopingcrisis. Applaus voor Frits Barren. Sorry dat het zo uh, afgerond moest worden. Maar ja, de tijd is onverbiddelijk. Zo direct veel meer in vrijdagmiddaglicht. Aval.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 Max heeft nu meer dan 320.000 leden. Dat is meer dan het ledenaantal van alle politieke partijen bij elkaar. Om de politiek te overtuigen dat u het belangrijk vindt dat Max blijft bestaan... en haar programma's op radio en televisie kan blijven uitzenden... is het noodzaak dat we meer leden krijgen. Uw steun is juist nu heel hard nodig.